Senior Maud Schreurs met het wat journaal. Een data-analysebedrijf heeft in 2014 privégegevens... van 50 miljoen Amerikanen op Facebook buitgemaakt. Dat schrijven Amerikaanse media. Met de gegevens werd software ontwikkeld... om de kiezers bij de presidentsverkiezingen te beïnvloeden... in het voordeel van Donald Trump. De operatie werd gedaan door een bedrijf onder leiding van Steve Bannon... die een sleutelrol speelde in de campagne van Trump. Niet duidelijk is of de operatie daadwerkelijk gevolgen... voor de verkiezingen heeft gehad. De rijkste industrielanden moeten een oplossing bedenken... voor de wereldwijde overcapaciteit op de staalmarkt... dat zeggen Duitsland en China. De Amerikaanse president Trump besloot eerder deze maand... de importheffingen van staal te verhogen. Ze moeten volgens hem een einde maken aan de oneerlijke concurrentie waar de Amerikaanse staalindustrie mee te maken heeft. Bij de Oostvadersplassen zijn drie activisten gearresteerd... die over een hek klommen om boswachters te belagen. Die hadden voor de ogen van de betogers... een ernstig verzwakt edelhert doodgeschoten. Dat gebeurde op een plek waar dieren worden bijgevoerd. Bij de Oostvadersplassen demonstreerden eerder vandaag... zo'n 200 dierenactivisten. Ze hielden een minuut stilte voor de dieren... die volgens hen onnodig zijn gestorven... omdat ze niet zijn bijgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV geen fout gemaakt in de jacht op de landstitel. In Eindhoven werd VVV met 3-0 verslagen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Nummer 2 Ajax speelt morgen uit bij Sparta. De andere uitslagen van vanavond, Vitesse-Heracles 0-0... en eerder speelden Twente en Willem 2 gelijk, het werd 2-2. Het weer vanavond en vannacht droog bij zo'n 5 graden onder nul. Daar waait een harde noordoostenwind, waardoor het nog kouder aanvoelt. Morgen het zon, in de rest van het land tot in de middag bewolkt... bij temperaturen net boven het vriespunt. Smiddags minder wind. Dit was het NOS Journaal. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe...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 Ze zijn net over de finish bij het WK Short Track op de relay voor vrouwen. Sebastian Timmerman. En eindelijk is wat goed nieuws, want de Nederlandse vrouwenploeg bereikt de finale. Die is morgenmiddag Canadese Tijd, morgenavond Nederlandse Tijd. Yara van Kerkhoff, die haar 130ste relay reed op een rij reed uiteindelijk als eerste over de streep met haar reden. De Vries Schulting aan verruiven in de door Nederland gewonnen halve finale. Nederland is door naar de finale. Eens kijken wat de mannen dadelijk doen op de relay. De aflossing dus. Je zei Rianne de Vries, hè? Die mocht ja. een keer meedoen dus. Ja, eindelijk. Die zat in de wachtkamer het hele Olympisch toernooi. Ja. Maar hier mocht ze wel voor de dag komen, inderdaad. Ja. Wie weet, nog een mooie afsluiting voor houden morgen van haar seizoen. Heerenveen tegen FC Utrecht. Ragnar. Klein uurtje op de klok. Henriets staat 1-1 ligt te leven. Stil vanwege een bloedneus bij Dario Dumic. De verdediger van Utrecht geraakt door een arm van Torsby. Nou, dan moet je maar denken het is toeval. Het zal geen opzet zijn geweest. Dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Maar Dumic moet er even uit. Mama's Gun met London Girls. Heerenveen tegen FC Utrecht. Ja, dit zou nou zo'n half uurtje kunnen zijn... dat Heerenveen dat kleurloze seizoen eens een keer kan doen kantelen, Ragnar. Absoluut. De ploeg blijft eenvoudig overrent. 1-1. 62e minuut. Bovendien een corner. Maar bij de eerste paal bij Utrecht staat Ayoub. Die haalt hem weg met het hoofd. En uh, nou, dat levert Heerenveen dan een nieuwe corner op. Ja, dit zijn wel wedstrijden. Waarin je wat kunt laten zien aan het thuispubliek. Kun je er misschien voor zorgen dat het de volgende keer ook weer wat voller zit. Eutenkaart doet best wel aardige dingen. Af en toe mooie bewegingen. Brengt de bal voor het doel. Nieuwe corner dus. Heu met het hoofd. Denzel Dumfries bijna vanaf de penalty-stip. Die kan schieten. Maar er is te weinig ruimte voor een uithalen. Dus uh, nog wel gauch jat aan de rechterkant. De aanval wordt nieuw leven ingeblazen. Met Dumfries nu. Dumfries brengt de bal voor het doel. Maar te laag. Op het hoofd van Rico Strieder. En dan is er heel veel ruimte in de as van het veld voor Ayoub. Geen beste bal. Hij speelt hem veel te hard in de richting van Giano Kerk. Bovendien doet de doelman van Herenveen Hansen goed mee. En daar komt Zeneli weer. Zeneli kijkt dus waar staat Gauziane. Zat nou op 25 meter van het doel. Recht voor het doel meegegeven Eudegaard. Eudegaard trekt het spel in deze fase wel wat meer naar zich toe. Een mooie pirouette zojuist om zich vrij te draaien. En dan uh, ja, het vervolg wat er uh, aan ontbrak. Nu ontbreekt het aan een kopbal. Van Gorjane had naar de voorzet. Van Woudenberg vanaf de linkerkant. Ja, dertien thuiswedstrijden gespeeld. Daar had jij het over. Er zijn er maar vijf gewonnen. Vijf verloren, drie keer gelijk. Ja, onder meer verloren van Excelsior. Van Pek Zwolle. Toch een beetje een gelijkwaardige ploeg. Als je het even zo van, van afstand bekijkt. Dat zijn dure punten. En ook gelijke spelen. Bijvoorbeeld tegen clubs als Roda. Ja, dan laat je het liggen als je Ereveen bent. Heerenveen wil de playoffs in. En zal dan moeten winnen van Utrecht. Dat kan. Want het initiatief ligt bij de thuisploeg. Op het middenveld middenve op de middenstip zo'n beetje niet aangetikt. Of toch, ja, uiteindelijk wordt er toch uh, geblazen op de fluit door scheidsrechter Bas Nijhuis. En dan komt er dus een uh, vrije trap voor Herenveen. Maar Utrecht, ja, dat valt tegen. De eerste kwartier, twintig minuten waren uitstekend. Maar daarna het elftal uh, nog nauwelijks gezien. Eén keer een momentje met uh, Lee Win, lang geleden een vrije trap. En toen kon hij hem nog uh, richting het doel tikken. Maar dan, nee, dan ben je er ook wel klaar mee wat betreft Utrecht. Het is 1-1. We zitten in de 64ste minuut bij Heerenveen Utrecht in Tabelenstra Stadion. PSV heeft zich vanavond hersteld van de oorwassing door Willem II van vorige week in eigen huis... Uh, vorige week werd verloren dus met 5-0 van Willem II in eigen huis. won PSV vanavond met 3-0 van VVV. En cruciaal was de rode kaart voor Seuntjes... waarna de ploeg uit Venlo de grip op de wedstrijd volledig kwijtraakte. Twee keer Van Ginkel en één keer Lozano... zorgde ervoor dat de drie punten in Eindhoven bleven. De trainer van VVV, Maurice Stijn... over dat sleutelmoment in de wedstrijd. Ja, ik denk dat de rode kaart uiteindelijk uh, bepalend is. Ik denk dat we de eerste helft... Uh... PSV prima partijen partij hebben geboden. Je krijgt wat kansen tegen. Ze hebben wat meer balbezit, maar dat is logisch. Maar ik denk dat we goed mee hebben gedaan. Twee keer een, uh, zelf een behoorlijke kopkans uh, in de 16. Ja, ik... Ik denk ook dat we een penalty moeten krijgen met Kastelen. Want het is, uh, volgens mij is het gewoon, uh, heeft het geen intentie om de bal te raken. En op elk, speel, elk gedeelte van het speelveld wordt hij denk ik wel voor gefloten. Maar niet in het penaltygebied? Nee, maar dat is volgens mij een overtraining is een overtraining. Volgens mij heeft er niks met waar die gemaakt wordt te maken. Maar goed, uiteindelijk uh, ga je dan met een goed gevoel de rust in. En dan uh, denk ik dat de tweede helft dat we het ook voor elkaar hebben. De keeper die doet natuurlijk uitstekend van ons. pakt een paar hele goede ballen. Ja, en dan kom je uh, volgens mij na een minuut of... Uh, wat is het, 58 of zo, 56, kom je met 10 man te spelen... Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Dus vragen we, verwijt je Seuntjes wat hij nou allemaal doet. Het is een beetje dom. Nou, dat was niet handig. Met geel op zak is het niet handig om daar zo'n tackle te maken. En... Ja, ik geef dat altijd aan. Uh, je moet in de wedstrijd blijven. Uh, geen onnodige gele rode kaarten pakken. Want dan weet je tegen PSV, uh, ja, dan, dan is die wedstrijd gespeeld. En dan, dan, ja, dan kan het vijf minuten duren of tien minuten. Maar uiteindelijk gaat die goal een keer vallen. En... Je speelt tegen de koploper en je kan heel lang mee. Met 11 tegen 11. Wat zegt dat dan? Dat zeggen denk ik alles over ons. Dat wij uh, dit hele seizoen uh, tegen bijna alle ploegen heel lang mee kunnen voetballen. En ik denk dat je ook vandaag weer hebt gezien dat wij toch getracht hebben om te voetballen. Getracht hebben daar waar we PSV onder druk konden zetten, hebben we dat gedaan. We hebben onze kansen gecreëerd. En, uh, maar goed, uh, uiteindelijk wordt uh, dit soort wedstrijden natuurlijk wel uh, op, een, op een detail bepaald. En dat was de rode kaart, denk ik. Ja, en dus verloor Willem uh, VVV uh, bij PSV. Het heeft nu uh, 33 punten. Na 28 wedstrijden. Waarschijnlijk heeft het nog net wat punten nodig om zich veilig te spelen dit seizoen. PSV is de koploper. Nog steeds nu met 10 punten voorsprong op Ajax. En Filip Cocu, de coach, vindt dat de kater van vorige week is weggespeeld. Ja, eigenlijk wel. Want het, het, het is natuurlijk heel belangrijk dat je de wedstrijd wint. Uh, na zo'n nederlaag. En uh, alle ogen zijn toch uh, op ons gericht. En nou, het, ging, het ging moeizaam. Uh, we wisten dat het niet makkelijk zou worden tegen VVV. Die, die krijgen weinig goals tegen. En uh, ja, dat kost moeite om kansen te creëren. Dat lukte wel de eerste helft, maar we, we maakten hem niet. En nou, na de rode kaart kwam er natuurlijk wel wat meer ruimte. En uh, ja, toen hebben we het verschil uh, ook in, in goals kunnen uitdrukken. En uh, nou, het is gewoon een goed gevoel. Ja. Die, die rode kaart van Seuntjes is dan wel de sleutel, hè? Nou, daardoor komt er iets meer ruimte. Uh, ze hebben met een man minder uh, moeten ze dezelfde afstanden en, en uh, gaten dichtlopen. Ja, nou gaat het steeds moeilijker. En, uh, ja, toen konden we het snel in een doelpunt uh, uitdrukken. Al, uh, ja, vind ik wel dat, uh, dat we daarvoor ook zeker wel... Uh, de, de bovenliggende partij waren. Maar je houdt bij hun wel altijd het gevaar bij dat team... dat, dat ze kunnen er in één keer uitkomen... en ze hebben weinig nodig om, om een goaltje te maken. Dat hebben ze vaak laten zien. Dus uh, Wellicht dat, uh, dat de eerste half daar nog iets te veel uh, op de ducht waren. En uh, wat minder met ons eigen spel. tweede helft uh, was dat beter in balans. Je wint, daar gaat het om. Je wint met 3-0. Je staat bovenaan, nog zes wedstrijden. Toch wil ik je een beetje plagen. Is dit nou het beste PSV wat je kan laten zien? Uh, nee, ik denk dat wij beter kunnen. Uh, maar goed, we hebben nu in ieder geval weer laten zien... Uh, dat we stabiel zijn. Uh, en, en van daaruit een goal kunnen maken. We hebben veel spelers een goal kunnen maken. Uh, we hebben weinig weggegeven. Dat, dat moet ook de kracht van het team zijn. En ja, Dat hebben we vorige week niet gedaan, en nu wel. En, en dat is toch de basis die je over een heel seizoen nodig hebt... om, uh, om succesvol te worden. Philip Cocu en Joep Scheuder spraken met elkaar. Heerenveen Utrecht, naar. Hoekschop van Heerenveen. We gaan eens kijken. 1-1, 69 minuten gevoetbald. Ah, het is een uh, gelijkopgaand uh, duel in die tweede helft. Heerenveen, ietsje meer de bal misschien. Maar het is zo weinig echt gevaarlijk. Je mist uh, een beetje de momenten voor de doelen. Het stokt allemaal een beetje op de rand van het dan Met name die aanvallen van Herenveen En Eudegaard probeert wel mooie dingen te laten zien en beslissend te zijn. Maar hij heeft, ik zei het in de eerste helft ook, vaak toch wel steeds veel balcontacten nodig. Dat ziet er dan wel mooi uit. Maar dat, weet, dat geeft wel, heeft wel tot gevolg dat het allemaal niet zo snel gaat. En soms moet het snel. Nu wordt die corner genomen, wordt die bal als laatste geraakt. Ik dacht ook nog eventjes door Rico Strieder. Maar het schijnt Heuwe te zijn geweest. Dat is althans de uitleg van Bas Nijhuis. En dan moeten we het met z'n allen hier maar mee doen. En het is de keeper die de bal gaat, gaat klaarleggen. David Jensen. Ik vraag me af of er een moment gaat komen in dit duel. Dat Utrecht denkt, nou ja, oké, okay, een keer Herenveen uit een punt. Dat is ook zo wat. Dat kan een keer. En dan moeten we daar maar op spelen. Of dat het elftal toch tot het einde op de overwinning gaat spelen. Want ik zie bijvoorbeeld bij Heerenveen Veerman... En die zou zometeen als in het al kunnen gaan komen. Maar Utrecht ziet dat niet zo snel gebeuren. Dat er aanvallend iets gaat gebeuren. Hoewel Labiat en Kerk betrekkelijk onzichtbaar zijn. Utrecht pakt nu wel goed de bal af. Op het middenveld. Met de Paul Klieg. En daar is de kop van Labiat. Dan denk je Kerk gaat nu in zijn eentje af op het doel. Staat rechts van de as van het veld. Op nou, zo halverwege de helft van Heerenveen. Maar is dat buitenspel. Dus is Kik Piri als eerste bij de bal om een vrije trap te nemen. Via Schaars. Gaat het naar Woudenberg. Het publiek laat zich eventjes uh, horen. Dus uh, Zeneli, Zeneli richting achterlijn. Kleiber heeft het lastig. Maar weet uh, Zeneli toch naar buiten te duwen. Bovendien is het aanvallen van Heerenveen die de bal als laatste aanraakt. Ja, dit soort momenten zijn er dus veel. Dan denk je er gaat iets gebeuren. Maar er gebeurt uiteindelijk niet zoveel. We krijgen wel een wissel. Dan gebeurt er wel wat. We zien uh, Matthäus Klieg zijn rugnummer althans uh, de lucht in gaan. Hij nee, niet zelf, maar zijn nummer. En dan Emmanuel Son die hem gaat vervangen. Ja, hij is toch echt wel wisselspeler geworden. Regelmatig uh, aan het begin van het seizoen in de basis als linksback, als middenvelder. Maar nu toch de laatste tijd echt wel wisselspeler. Hij komt erbij. Misschien wat meer snelheid, misschien wat meer uh, naar voren toe. Het is 1-1. Het zou leuk zijn als het daar niet bij zou blijven. Bovendien moeten deze playproegen eigenlijk allebei drie punten hebben vandaag. Wat <middels> Well, uh, like, I don't understand how you can't because, like, I've been to, uh, you know, Paris, Peru, you know. I'm in uh, Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very um fluent Spanish. Todo también chevere. Yes, that's it. Chevere. Chevere. Is that right, Mama? Yeah, uh, because I got my shaking. room on to Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always be.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 to worry about a thing. A thing. De vrouwen plaatsen zich voor de WK-finale op de relay. Wat doen de mannen? Zij schaatsen nu, Sebas. Met Sienke Knecht in vierde positie, dat is niet goed. Maar we hebben nog even te gaan. 24 en een halve ronde om precies te zijn. En die halve ronde kan ik nu alweer afhalen. 24 ronden nog te gaan. Nederland in de laatste positie. Knecht heeft overgegeven aan Isaac de Laat. Canada schuift op van 3 naar 2. Hongarije doet mee en China. Kortom een sterke halve finale waar Nederland in rijdt. Oh, Hongarije gaat onderuit. De Olympisch kampioen schakelt zichzelf uit op deze manier. En het gebeurt net achter Liu die niet in de gaten heeft dat er achter hem wordt gevallen. Dan moet hij helemaal terug om een tikje te gaan in ontvangst te nemen... en weer terug in de race te komen. Kortom, de Olympisch kampioen Hongarije ligt eruit. Wat doet de wereldkampioen van vorig jaar? Wat doet Nederland? Nederland dit moment derde achter China en Canada. Daan Breusma in de baan. En die gaat dan op dit moment overgeven aan Shinky Knecht. Dat doet heel de hele wedstrijd. Knecht geeft dan dadelijk over aan Isaac de de vierde rijder. Dat is Mark Prinsen. Dat is degene die de uh, vorig jaar in Rotterdam niet bij was. Toen Nederland de wereldtitel veroverde. Toen reed Dennis Visser nog mee. Nou, nu de laat in de baan. Nederland nog altijd derde. Als we zo langzamer zeker de slotfase ingaan van deze halve finale in Montreal. Waar vier jaar geleden Nederland de wereldtitel veroverde. En daarmee het miserabele Olympische toernooi goed maakte. En nu maakt Nederland heel veel goed met de overgang van de laat aan Prinsen. Vooral omdat het helemaal misgaat bij China. Wij gaan naar Heerwee in Utrecht. De W1. Voor Heerenveen. En daar is Reza. Het begint eenvoudig uit een ingooi van Woudenberg. Die krijgt de bal het strafschopgebied in. En Reza Gorsjanejad met de goal. Het is zijn zevende van het seizoen. En hij is met voorsprong clubtopscorer. De ingooi van Woudenberg. Die komt heel ver. Die komt bij Reza Gorsjanejad. En die rekent af met... Uh, dat is volgens mij... Nou, Kleiberg waar hij mee afrekent. Hij uh, draait en schiet van dichtbij... We spelen nog, nou wat is het, een uh, kwartiertje. En dan gaan we terug naar jou we met die tweeën op het bord hier in Friesland. Ja, het is een klein bruggetje hè? van uh, Heerenveen naar het, uh, het schaatsen. Dat gebeurt dan weliswaar niet in Heerenveen, maar in Montreal bij het WK. En dan gaat het bijna mis. Oeh, het gaat bijna mis bij Mark Prinsen, Die een uh, uitgeleidertje maakt, waardoor Nederland terug gaat naar de derde plaats. Achter China, Canada is los. Prinsen maakt de fout. Geeft nu over aan Breusma. Laatste negen ronden van deze halve finale. En Breusma loopt ook een beetje achterstand op op de Chinese die voor rijdt. Dus komt het weer neer. Zoals zo vaak op de schouders dadelijk van Shinki Knecht. Knecht komt nu in de baan. In de laatste acht ronden schaats meteen naar de Chinese die voor rijdt. Kan er nog niet door, Moet buitenland. Nee, lukt ook niet. Het is een duel om de tweede plaats. Die alle belangrijke tweede plaats. Want die geeft dus recht op deelname aan de finale. Het lukt Knecht niet om China voorbij te gaan. Iets wat te laat dan misschien. Ja, zit naast de Chinezen een eerste voorbij. De laatste gaat op de tweede plaats. Maar waai het dan een beetje uit. Waardoor China bijna terug te komen. Maar dat gaat gelukkig goed. De laatste 4,5 ronde gaan in. Met Nederland nog altijd tweede achter Canada. Dat flink losrijdt. Tot grote vreugde van de mensen natuurlijk in Montreal. Prinsen voor de laatste keer in de baan gekomen. Consolideert nu wel de tweede positie. Nederland nog altijd op de tweede plaats. Ook dringt China wel aan in de slotfase. De laatste 2,5 ronde, de laatste beurt. Van Daan Breusma zit erop. Die gaat nu overgeven aan Sienkie Knecht. Sienkie Knecht met de versnelling probeert Sina los te rijden. De Laatste anderhalve ronde. Loopt dit goed af? Voor Nederland of niet. Ze worden niet meer eerst in de halve finale. Want Canada is dus veel los. En daar gaat China onderuit. En dan komt het goed voor Nederland. Wordt Nederland tweede aan de hand van Shinky Knecht... in deze halve finale achter Canada. Na de vrouwen kwalificeren de mannen zich ook voor de finale van morgen. Er zaten wat foutjes in. Maar het loopt dus uiteindelijk allemaal goed af. Nederland, de regerend wereldkampioen. Na de finale op de relay. Bij zowel de mannen als de vrouwen. En daarmee wordt een hele grijze dag wat betreft het individuele toernooi in Montreal wel rechtgezet. Laatste kwartiertje voetbal van vanavond is ingegaan in Friesland. Ragnar. Ja, 12,5 minuten nog maar voor Utrecht... om in ieder geval een gelijkmaker op het bord te krijgen. Maar twee keer verloren in de laatste 18 duels. Nak uit, laatste wedstrijd voor de winterstop. En PSV uit 3-0. Maar nu staat het met 2-1 achter. En uh, ja, dat uh, was niet uh, best wat daar gebeurde. Een ingooi die zo naar Gojanezad kan. Die kan draaien en die kan van dichtbij uh, schieten. En nu is het van de streek. Die Kleiber aan de rechterkant wegstuurt. Goede voorzet. Brengt de bal de hoogte in. En dan komt hij op de torso van Denzel Dumfries. Gaat hij via die torso... Over de achterlijn en staat een beetje voorbij het doel al, Maar neemt geen risico met zijn lichaam en werkt die bal weg. Dan mag Utrecht een hoekschop gaan nemen. Gaat Labiat dat doen. Nou, die speelt een onzichtbaar duel. Hij maakte er 11. Gaf ook 7 assists in dit seizoen al topseizoen Een hele waardevolle speler. Daar wordt ook zo'n ranglijst van bijgehouden. Staat hij bijna bovenaan. Nou, hij neemt nu de hoekschop voor Utrecht. Dat zou ook een assist kunnen zijn. Vallen wat mensen. Met name van Heerleveen. Ook de doelman valt. Maar die heeft de bal wel klemvast in de handschoenen. Dat is Martin Hansen dan. Utrecht is niet gevaarlijk in die tweede helft. Dat is heel gek. Het is vanavond dat het een keer niet wil. Jean-Paul de Jong heeft alles eraan gedaan. Met name in de eerste helft. Roepend en schreeuwend en gesticulerend aan de zijlijn. Om zijn ploeg aan de gang te krijgen...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 Maar het loopt niet. En Heerenveen ja, is de meest gevaarlijke ploeg zonder grote kansen te creëren. Maar staat wat betreft uh, ja, de werklust die ik heb gezien. En uh, het balbezit dan wel terecht hoor op een uh, voorsprong van 2-1 tegen FC Utrecht. Utrecht lijkt uh, wat meer gas te geven. In de middencirkel is het uh, eerst Emmanuel Som. Gaat de bal eventjes naar Strieder. Terug Emmanuel Som, linkerkant van het veld. Komt die Dumfries tegen. Is hij de bal kwijt. Heeft Utrecht hem wel weer terug met Van der Mabel. Die raakt hem helemaal verkeerd. Geeft een soort brede paas weg. En zijn Nelipro. Op de middenlijn. Gaat snelheid maken. Komt via die linkerkant. Heeft hij vaker gedaan. De bewegingen langs. Oeh, hij gaat niet langs Doemits. En dan zegt Dumic, ja, je laat je vallen. Dat is een zwalbe. Nou dat vindt Nijhuis dan niet. Maar een penalty vindt hij het ook niet. En liet ook wel een keer een momentje met Kobayashi voorbij gaan. Die ging ook opzichtig liggen. En toen uh, maakte hij wel het gebaar van, joh, neem mij niet in de maling. Gaf er uh, geen uh, gele kaart voor. Wat dat betreft is hij uh, niet flauw. Ja, er is ook nog zoiets als wat er, ja, iets, iets wat er tussenin zit. Hè. Een, een, een, een duwtje krijgen, maar niet zwaar genoeg. Ja, dan ga je een keer liggen. Kan ook een keer gebeuren. Buitenkantje voet nu gegeven. Via de linkerkant Seneli zoekt Reza. Man van het doelpunt, zojuist. Bal komt er uh, niet aan. Wel aardig binnengehouden, wilde ik zeggen, door Eudegaard. Aan de overkant van het veld. Diep op de Utrecht helft. Maar hij werkt hem toch over de zijlijn per ongeluk. En dan is het Van de Madel die gaat gooien. Nou eens kijken hoeveel veerkracht Utrecht nog aan de dag kan leggen in de slotfase van dit duel. Want Heerenveen staat voor. Kan wel een succesje gebruiken. Dat succesje zit eraan te komen. Maar we spelen nog wel 9 en een halve minuut in Friesland. Als opeens Dumfries wordt vrijgespeeld en niet de eerste redding van de keeper... Dat is David Jensen met een goede reactie voor komt de 3-1. Het is 2-1 en spannend hier in Friesland. Ja, en als Heerenveen wint dan slaat het de mooie slag in het dan weer linkerrijtje van de ranglijst. Want Vitesse en Heracles speelden vanavond 0-0 tegen elkaar. Beide ploegen schieten daar weinig mee op. Vitesse verzuimt om de druk op te voeren bij Feyenoord. En Heracles had zijn positie in het linkerrijtje kunnen verstevigen. En uh, als Hereveen nu wint, dan valt Heracles weer uit dat linkerrijtje. Toch is de trainer, John Stegeman, tevreden met het resultaat. We hebben nu vier wedstrijden achter elkaar uh, een resultaat gehaald. Niet verloren. En dat is denk ik positief. En uh, dat is denk ik ook wel. Zijn we dan al uitgepraat? Ja. Ik denk Eigenlijk wel over deze wedstrijd. Nou ja, Ik denk niet dat we de meest boeiende wedstrijd van het seizoen hebben gezien. Verre van denk ik. Dus ja, het was, uh, ik vond het in balbezit bij ons niet goed. En ik vind wel dat we goed verdedigd hebben. Maar ik vind dat we niet goed in balbezit waren. En dan uh, moet je blij zijn uiteindelijk. Uh, en dat vind ik wel een compliment waard. Daar zijn we wel in gegroeid. In dit soort wedstrijden die we normaal zo in balbezit acteerden, verloren we. Nou, en... Jullie professioneel hebben het doodgemaakt eigenlijk. <laughs> ja, laten we het allemaal ophouden. Maar ja. die clichés die kloppen dan toch? Ja, bingo. Ja, ja, ja het, was, uh, het was uiteindelijk uh, uh, uh, ja. denk ik uh, voor ons heel erg mooi... dat we een punt aan deze wedstrijd hebben over kunnen overhouden. Ja, een punt... Um, maar die omschakeling kon u ook niet maken in de tweede helft. Hè? De eerste helft was precies hetzelfde als de tweede helft. Ja, we hebben daar wel in de rust over gesproken. Om toch iets meer diepte in het spel uh, te krijgen. De, de omstandigheden waren ook gewoon uh, niet goed. Uh, het veld was moeilijk. Um, Vitesse ging daar denk ik ook het beste mee om. Er daar was toch wat meer moeite mee. Uh, ja. Mag ik zeggen, wij kwamen uiteindelijk niet in ons spel vanuit de omschakeling. De momenten die er wel lagen, waren we uiteindelijk gewoon heel erg slordig in de eindfase. Ja, gewoon niet goed genoeg. Punt. John Stegeman en Jan Roefs, de trainer aan de andere kant, Henk Vrezer van Vitesse vindt dat zijn ploeg had moeten winnen. Ja, ik denk dat uh, doordat wij niet scoren blijft de wedstrijd op slot. Ik denk zo simpel is het volgens mij. Dit, dit vond, ik, een typische wedstrijd waarin uh, de mensen voorin. Uh, en daar, dat zijn hun kwaliteiten. Die hadden vandaag het verschil moeten maken. En, uh, en dat hebben ze niet gedaan. Want uh, ik, ik denk dat er wel degelijk uh, genoeg... Uh... De halve kansen eigenlijk. Ja, maar goed, halve kansen, dat komt omdat de spits daar beter mee om kan gaan. En, uh, en dan zal men gewoon zeggen, als wij vandaag scoren... Uh, dan zal het misschien zelfs uh, 2-3-0 worden, wellicht. De wil was er wel. Ja, maar die is er altijd wel. Soms is het niet te zien, omdat we niet helemaal goed staan. Nou, dat kan soms de schuld zijn van de trainer. Uh, soms kan het ook de schuld zijn van de spelers. Maar goed, uh, vandaag hebben ze absoluut wel hun best gedaan. We hebben het geprobeerd, uh, volgens mij tot het einde toe. Maar uh, de, de mogelijkheden, of de kleine mogelijkheden die jij noemt, of de halve... Uh, daar hadden we echt wel meer uit kunnen halen, vind ik. hoor. En, uh, en sommigen waren ook ongelukkig, denk ik. Lichtpuntje eigenlijk zoals altijd is Mezen Mount... Uh, ik... Niet met me eens vandaag? vandaag? Oh, absoluut. absoluut, absoluut. Ik vind dat Mason... Uh... Maar ik denk dat ze ook een aantal tekort doen. Ik denk dat uh... wederom Nafi. Ik denk ook uh, voor een groot gedeelte Tulani. Ik moet zeggen, Karavajev vond, uh... vond ik behoorlijk aanwezig. Die hadden de energie. En uh... dat waren wel de, de, de uitzonderingen, denk ik, ja. Al met al, kun je ermee leven? Uh, nee, want ik vind echt dat we deze wedstrijd moeten winnen. Uh, ondanks dat we niet... Uh... Het was geen super mooie wedstrijd, het was niet super dynamisch van onze kant. Maar ik vind dat we voldoende mogelijkheden hebben gehad om, uh, om, om, om te scoren. En uh, ja, wat ik al zei. En, en daardoor bleef de wedstrijd op slot. Van Henk Vrezer terug naar Heerenveen tegen Utrecht. Trekt Heerenveen hem over de streep. Ja, dat is nog afwachten. Vijf en een halve minuut nog. Het staat weliswaar 2-1. mutter gaat alles of niet spelen met drie verdedigers. Dumitser eruit. En voor hem is Gürtler gekomen. Dessers is ook in de ploeg gekomen. En Kerk voor hem heeft plaatsgemaakt. Dus dat betekent alle ballen nu vooruit. En hopen dat hij een keertje goed valt voor die ingevallen spitsen bij F. -Zutre. Voorlopig heeft David, of wat zeg ik, Martin Hansen, de keeper van de Vriezen, de bal... Kreeg zojuist nog een por in het lichaam. Kopballetje van de streken. Van de Madel liep een beetje op hem door. Volgens mij heeft hij daar een heel klein beetje last van. Van de Madel valt de bal nu op in de Utrechtse defensie. Trapt hem in de richting van Dessers. Die legt het af in een duel met Heu. Met buiten het strafschopgebied van Heerenveen van de Madel aan het werk. Want de bal is voor in terecht gekomen. Bij Heerenveen. Veen. trapt hem naar voren. Ja, het is nu hopen dat hij goed valt. En zometeen komt ook Veerman er nog bij. Dat lijkt een beetje het antwoord te zijn op die wissels van Utrecht. En het feit dat daar een mannetje weg is gehaald uit de laatste lijn uit de verdediging. Dus Veerman gaat daar oorlog maken. En daar gaat eh, vermoedelijk Utrecht het nog wel lastig mee krijgen. Van Amersfoort ook gekomen, zojuist. En die gaat af op het doel. Van Amersfoort legt hem klaar voor niemand. Want op de rand van 5. Gebied, ja, daar staat Reza, maar die krijgt de bal niet. Het was een uh, gevaarlijke uitbraak met de ingevallen pellen van Amersfoort. Hij kwam tegelijkertijd met die uh, spitsen van Utrecht in het veld. Kobayashi maakte plaats. Nu komt uh, Henk Veerman. En dan is even de vraag, uh, is het uh, Reza die naar de kant toe gaat? Ja, geeft geef nog even een handje aan Bas Nijhuis. Hij maakte een goal, Reza zijn zevende. En is dat dan genoeg voor een overwinning van Heerenveen? Er werd hij laatst wel gewonnen, 2-0 van Willem 2... Maar er wordt toch ook veel gelijk gespeeld thuis tegen Roda. Dat werd vorige week met 4 en uiteindelijk verloren van Ajax en thuis Nederland tegen Excelsior. Ze kunnen het zo ontzettend goed gebruiken hier. En veerman, nou, die komt met grote, ferme passen. Zoals we dat van hem kennen met zijn lange lijf het veld in. En Woudenberg gaat een ingooi nemen. Op precies dezelfde plek als waaruit dat doelpunt kwam. Dat het van Reza dat hij er dus nu niet meer bij is. Kijken wat ze nu doen. Van Amersfoort. Daar is de lange Veerman. Bal blijft liggen. Veerman. Nee. Oh en dan ook nog een uitgeleider van Eudegaard. Uh, Zit daar een voetje bij van, uh, van de Madel. Nou denk het niet. Sint uh, zegt Nijhuis ook. En dus gaat u terechtkomen via links. Via de linkerflank flank is het Emanuelsson. Zojuist dat hij ook wat ruimte daar. Dan kwam hij met een enorme afzwaaier. Van de streek wordt nu wel gevonden. Op de linkerkant. Straks op gebied uh, weer uit. Bal naar de as van het veld. Ayub wil een Twee maken. Ajoep kan er worden gedraaid door Dessers. Wat een goede actie van Cyril Dessers. En wat een prachtige gelijkmaker van Utrecht. Hij draait, hij schiet en maakt 2-2 in de 88 e minuut. Ja, gokken en uh, nou ja, winnen dan misschien niet. Maar met die spitsen brengt Utrecht wel de gelijkmaker op het bord. En dan willen ze misschien nog wel meer ook. En krijgen we nog een paar hele leuke minuten in het apel Enstra stadion. Ayoub. Met de bal op de kop van Strafschopgebied naar Dessus. Die wordt geattaqueerd door twee man. Maar die is allebei de baas. En dan schiet hij hem heerlijk hard hoog richting de linkerkruising. Misschien nog even aangeraakt die bal. Nog 2,5 minuten Henry. Het is 2-2 in Friesland. En het is uh, zeker boeiend. Op de 500 meter uh, van het WK Short Track kwamen Lara van Ruiven en Jara van Kerkhoff... in dezelfde kwartfinale op het ijs. En allebei redden ze het niet, finishten als derde en vierde. Van Kerkhoff werd daarna opgevangen door Edwin Cornelissen. We gingen er eens even goed voor zitten, Jara van Kerkhoff. Die 500 meter, want daar had je echt je zin al op gezet. Kwartfinale, wat gebeurde daar? Uh, nou, die starter wacht heel lang. En uh, de eerste keer, ik stond echt totaal niet stil. En toen dacht ik bij mijn tweede, ik moet stilstaan. Maar ja, toen uh, bleef ik nog een minuut stilstaan volgens mij. Dus uh, ja, daar, uh, daar heb ik mijn rit op verloren. En dat moet je op zo'n 500 meter al helemaal niet doen natuurlijk. Want als je eenmaal tegen zo'n achterstandje aankijkt... Ja, dan wordt het lastig. En ik wist dat Choi nog achter me zat. Dus ik probeerde haar nog één keer te blokken. Maar je rijdt op 4 en 5. En dat heeft gewoon weinig zin. En... Uh, ja, ik heb nog wel naar de derde plek weten te werken, maar uh, ja, ik moest gewoon tweede worden en dat heb ik niet gedaan. Hoe pijnlijk is dat? Want ja, je had je zinnen er wel echt op gezet, hè? Ja, klopt. En ik kan ook gewoon van haar winnen. En zij wint hier gewoon zilver. Dus dan weet je, ja, ben je daardoor, dan, uh, dan had het ook gekund. Maar ja, dat is ook de sport en uh, je mag gewoon geen fouten maken en uh, ja, daar moet je gewoon weer overheen. En, uh, nu de 1000 en de relay nog, dus het kan nog een mooi toernooi worden. Oh, maar als je zo kijkt naar de Nederlanders in zijn, algemeen, in zijn algemeenheid, is het best een teleurstellende dag individueel denk ik. Hè? Geen finale plaatsen, in ieder geval A-finales. Ja, ik denk dat we dat natuurlijk wel hadden gehoopt. Twee afstanden hier individueel. Maar uh, met de relay hebben we wel de a finale gehaald en uh, dat is mooi. En, uh... We moeten maar op positieve dingen letten en uh, op naar morgen. Want jij bent wel altijd iemand die ook wat verder denkt dan dit toernooi alleen. Uh, het kan uiteindelijk ook consequenties hebben als het gaat om de startplaatsen voor een volgend WK, toch? Ja, klopt. We moeten top 8 uh, en top 16 rijden. Maar uh, ik heb een puntje gehaald op de 1500, dus ik ben wel sowieso top 16. Maar uh, nu moeten we dus zorgen dat uh, een van ons nog een uh, A-finale rijdt op de 1000. Uh, nou ja, dat kan gewoon, dus uh, het is nog niet voorbij. Maar dat geeft wel aan wat voor belang er nog uh, is eigenlijk morgen, de dag van morgen. Ja, klopt. En uh, zo ga je misschien ook een beetje je races in dan. Uh. Maar uh, ja, ik weet ook dat ik gewoon voor mezelf wil gaan rijden. en uh, ja, Op 1000 heb ik ook gewoon kans. En, uh, dat, dat wil ik sowieso doen. Dus of het nou voor die plek is of voor mezelf, uh, die uh, motivatie is er wel. Jara van Kerkhoff. De slotminuten nu in Heerenveen. Ragnar. Ja, zijn er nogal wat. Vier minuten. Zo. De blessuretijd is net ingegaan. Dat is gewisseld. We zagen die blessure aan het hoofd bij Dumic. Bloed in het gezicht. Gelijkmaker dus van Dessers op het bord gekomen. Wat een goede goal. Gutler. Die andere invallen wilden hem met de hand maken. Zojuist uit een corner. Dat zag Nijhuizen. Daar gaf hij de eerste gele kaart voor van de wedstrijd. En dat was terecht. Want dat moet Gutter niet doen in als een dadendrang, wellicht. Maar dat mag niet. Nu een trap vanaf de linkerkant. Utrecht zo met de bal in de handschoenen van Hansen. Verre trap naar Arbezenelie. 20 meter over de middenlijn. Aanname is niet goed. En Kleiber neemt over. Utrecht heeft opeens het initiatief. De geest ook. En Kleiber komt niet langs Woudenberg. Op de rechterkant aan tegen de voet van de linker verdediger van Heerenveen. Kleiber gaat zelf de ingooien nemen. Utrecht wil, wil meer. Want met het puntje erbij komt Utrecht op 48 punten. Maar dan zou Feyenoord met bovendien een beter doelsaldo. De Utrechters kunnen achterhalen in die strijd om de vierde plaats. Binnenkort komen die ploegen elkaar overigens tegen. Maar dit is goed nieuws voor de Rotterdammers wellicht. Het gelijke spel hier in Friesland. Als dat tenminste op het bord blijft staan. David Jensen heeft de bal even teruggespeeld gekregen. De keeper van Utrecht. Maar belangrijke reddingen ook nog voor die goal. Van Reza Gojanejad was hij uh, ja, belangrijk met een uh, redding. Ik dacht dat het buitenspel was. Daarom had ik het niet eerder genoemd. Maar hij was wel op zijn post. En ook later dus bij dat schot van Denzel Dumfries. Dat was bijna 3-1 op dat moment. Herenveen uh, had de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken. Heeft nu wel een vrije trap. Heeft dat dus verzuimd met die 2-2 stand. En Kikpiri gaat een vrije trap nemen. Een meter of tien voor de middenlijn in de as van het veld. Gaat het naar voren toe in de richting van Veerman. Kan het wel niet winnen van Van de Maron. Naar voren Som. Dan staat niemand bij Utrecht om de bal op te vangen. Kikpiri doet dat wat kort met de kopbal naar Boudenberg, Maar Labiat kan net niet profiteren. Hij ja, slaat even de handen voor het gezicht van Ajajaj. Had ik hem meegekregen, ja, dan had ik flink wat meters kunnen maken op de Friese helft. En dat is zo. Maar zover komt het dus niet. Woudenberg mag gaan gooien omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Doe dat op het hoofd die ingooi van Strieder. Dan is het van de streek naar Labiat. Rechts op de zijlijn naar Guttler met de bal in de voeten. Guttler nog altijd, maar komt niet langs Woudenberg. Dan neemt Zendeli over. Hij kan net zo makkelijk voor Heerenveen vallen. Als tenminste... Veerman iets kan. En dat kan hij niet. Raakt de bal kwijt op de middenlijn. De bal komt helemaal bij de keeper terecht van de Vriezen. Bij Hansen. Die krijgt dan nog een por van. Is dat Ajoep? Nee dat is Dessers die op hem doorloopt. En Dessers is een behulpzame jongen. Want die gaat de bal klaarleggen op de rand van het 5 meter gebied Omdat dat zo lekker snel gaat. Want Utrecht wil meer dan de 2T op het bord. Denzel Dumfries met een lange opening. Dumfries pompen naar Veerman. Verliest in de lucht van Van dat is Lewin. Lewin, bal over de zijlijn. Gaat uh, via Eudekaart. Of wordt hij dan nog aangeraakt door iemand van Utrecht? Ja, ik denk het wel. Dat is dan van de Maro. En dus komt er een uh, ingooi aan voor Denzel Dumfries. Ik had hem al uh, zijn uh, achtste assist gegeven in dit duel bij die uh, eerste goal. Uiteindelijk was het Torswie en was Reza de man van de assist. Ik dacht eerst dat hij scoorde, maar er moest nog een uh, voetje aan te pas komen op dat moment. Nou, bal in de middencirkel. Herenveen pakt op. Hele zwakke bal van Kikpiri. En dan is Utrecht met twee man voorin tegen een stuk of drie van Herenveen. Dessus neemt hem goed mee, paast hem dan wat minder af naar het Ajoep. Daar zit dan Dumfries weer bij aan tegen het lichaam van Emanuelsson van de streek vangt op. Utrecht valt weer aan. Dessus, desus en net niet langs Heu. En dan zegt Heu van jongens, hoe kan het nou? We zijn het opeens helemaal kwijt. We zijn onrustig. Laten we proberen om de rust weer in ons spel te brengen. Nou, Woudenberg doet dat niet bepaald. Want hij heeft van alles in gedachten. Een lange bal. Schiet hem aan tegen Gutler, En dan is het voorbij. Hier zie ik heel veel woede. Bij Martin Hansen. Want die dacht toch echt dat Heerenveen deze pot zou gaan winnen. Zo belangrijk voor uh, de Europese plekken, Maar het eindigt in 2-2. Uh, omdat Jean-Paul de Jong er een paar spitsen bij gooit. En de bal valt goed voor uh, Cyril Desters. Hij maakt de 2-2. Een prachtige goal. Ja en dan is het dus uh, voor beide ploegen een puntje. Waar beide ploegen er graag drie hadden willen hebben na 94 minuten. Ja, en er waren veel meer ploegen die er zo over dachten vanavond. Want van de vier wedstrijden eindigde er drie in een gelijkspel. Twente Willem werd 2 werd 2-2. Vitesse Heracles 0-0. En Heerenveen Utrecht dus 2-2. De enige ploeg die won vanavond was PSV. En dus was de tegenstander de enige ploeg die vanavond verloor. VVV. Dat eindigde in 3-0. Langs de leeg. 1 Voetbal. Te beginnen in Engeland met eerste kwartfinales van de FA Cup. Tottenham Hotspur won met 3-0 van Swansea. Ex-Ajaxid Christian Eriksen maakte twee doelpunten... en de keeper van de Spurs, Michel Vorm, was de uitblinker van deze wedstrijd. Met een aantal vrije reddingen hield hij zijn doel schoon. Manchester United speelde zojuist tegen Brighton en Hove Albion. Op een licht besneeuwd veld werd het 2-0 voor Man United... Aan de kant van Brighton stond Tim Krul in het doel... en Jurgen Locadia in de spits. Op het middenveld stond Oranje International Davy Prupper. De grootste kans op te gelijk maken was voor Locadia. Zijn schot ging net over en uiteindelijk werd het dus 2-0 voor United. Morgen de andere kwartfinales in de FA Cup. Dan speelt Wigan tegen Southampton en Leicester tegen Chelsea. Er was ook competitievoetbal in uh, Engeland. Het werd 1-2 bij Stoke City tegen Everton. Na maanden van afwezigheid mocht Davy Klaassen weer eens uh, spelen... vorige week bij Everton. Vandaag bleef hij 90 minuten lang op de bank. Net als zijn landgenoot bij de tegenstander... want ook Bruno Martins Indi mocht niet invallen. Bij Liverpool kreeg het publiek waar voor zijn geld. Tegen Watford wisten de Reds maar liefst vijf keer te scoren... En vier keer was dat door Egyptenaar Mohamed Salah, één keer door Roberto Firmino. Toen was Salah de aangever. Internationals, Virgil van Dijk en Giorgino Wijnaldum stonden in de basis bij Liverpool en het werd uiteindelijk dus 5-0. In de onderste regio's van de Engelse competitie speelde Crystal Palace tegen Huddersfield. Bij Crystal Palace stond International. Patrick van Aanhold op het veld. Terwijl zijn ploeggenoot en mede-international... Timothy Fosumenza op de bank bleef. Nederlanders zagen hun club Crystal Palace met 2-0 winnen. Bij Bournemouth stond er ook een international op het veld. Nathan Ake. Hij speelde 90 minuten. En hij was ook nog goed voor een schot op doel. Uiteindelijk won Bournemouth maar net van de hekkensluiter in de Premier League. Want tegen West Bromwich Albion werd het 2-1. Dan naar Spanje. Vier wedstrijden waren er in La Liga. De belangrijkste was die van Valencia tegen Alaves. Valencia won met 3-1. En gaat in de stand nu over Real Madrid heen. Naar plaats 3. Real kan er morgen dan weer op zijn beurt overheen gaan. Het speelt dan tegen Girona. Ook de nummers 1 en 2, Barcelona en Atletico Madrid... komen morgen in actie. In de onderste regionen van de Spaanse competitie... speelde Deportivo La Coruña tegen Las Palmas. Het werd 1-1. En dat betekent dat Deportivo-trainer Clarence Seedorf... na zeven wedstrijden nog altijd niet heeft gewonnen. Het zat vooral in de beginfase tegen, vertelde Seedorf na de wedstrijd. We ik denk dat alles veel te maken heeft met het eerste goal. De eerste 10 minuten. Heel mooi, niet? Heel mooi. Er veel zegt: het doelpunt na drie minuten zorgde ervoor dat we de eerste 10 minuten de controle volledig kwijtraakten. Eh, het was een spannend begin. In Duitsland was de meest interessante wedstrijd die tussen Schauke 04 en Wolfsburg. Het bleef spannend tot in de slotfase. Een eigen doelpunt van. Uh, bolspoedig zorgde voor de 1-0 overwinning van Schalke. En... Um Knotje, die dat eigen doelpunt maakte, was niet de enige slemiel van de wedstrijd. Zijn Nederlandse ploeggenoot Paul Verhaag miste een kwartier eerder een strafschop. Door de overwinning van Schalke kan Bayern München morgen nog geen kampioen worden. Wel kan de ploeg van Arjen Robben, met nog zeven wedstrijden te gaan... de voorsprong opnieuw op twintig punten brengen. In Turkije was de moeder alle stadsderbies. Svenne speelde tegen Galatasaray. Natuurlijk was die derby in Istanbul zoals altijd beladen. Toch werd er... Niet gescoord en leverde de wedstrijd slechts vijf gele kaarten op. De wedstrijd had ook nog een Nederlands tintje... want ex-AZ-speler Ryan Donk mocht voor Calatassaray... in het laatste half uur spelen. Dan naar Italië. In de Serie A waren alle ogen gericht op Juventus. Koploper speelden 0-0 tegen Spal. Geen overwinning dus voor de oude dame... maar wel voor de twintigste keer dit seizoen geen tegendoelpunt. En dat is meer dan elke andere Europese topclub dit seizoen presteert. En dan nog naar België. Daar wordt op dit moment de eindstrijd gespeeld om de beker van België. Racing Genk speelt tegen Standaar Luik. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Wat heet, er wordt inmiddels verlengd. En het is daar nog steeds 0-0. Dan gaan we terug naar het short track... Naar Shinky Knecht. Hij beleefde gemengde momenten tot nu toe in Montreal. Shinky sprak met Edwin Cornelissen daarover. Het was een uh, hele zware relay-indeling. Uh, he. De nummers 1, 2 en 3 van de spelen. De schade maar aanstaan. De voldoening zal in dat opzicht groot zijn dat jullie door zijn. Ja, zeker. We hebben gewoon uh, gedaan wat we moesten doen: blijven staan en uh, de volgende onderhalen. En uh, op dit ijs was blijven staan al een hele opgave. Ja, was zo erg? Ja, het was echt heel slecht. Maar dat uh, is dus niet te min. We hebben het gewoon uh, met z'n vieren goed gedaan, denk ik. Ja. Dan heb je ook je individuele toernooi, die 1500 meter, uh, waarbij ook die heat, of die halve finale al werd omschreven door de spiek hier als die uh, heat of death, mega zwaar. Ja, was zeker. En uh, ik was gewoon te enthousiast. Uh, ik erop, trap hem aan met nog 9 rondes te gaan. En, uh, het ijs is heel zwaar en als je dan uh, finish op een tijd van 2-11, dan, uh, ja, dan was het gewoon te veel van het goede. En uh, dat was voor mij fout. Ik had het iets rustig moeten houden. Met drie te gaan dacht ik nog wel van, oh, dit, ga ik, dit ga ik gewoon maken. Maar Siraar uh, kwam uit het niets en uh, je moet Lim natuurlijk nooit onderschatten. Dus dat was gewoon uh, een fout van mezelf dat ik zo vroeg al op kop ging en gewoon, ik ging gewoon te hard. Je had ook niet zo snel op kop moeten zitten? Uh, nou Jawel, jawel, maar uh, ik had wel verwacht dat ik over, overgenomen zou worden. Maar uh, Wat je in de twee races te zag, er werd heel veel gevochten om plek 3, 4, 5 en dat soort dingen. En uh, soms even van 3 naar 2 uh, achter de nummer 1. Maar dat gebeurde in mijn rit helemaal niet en ik, uh, ik was gewoon de gangmaker en uh, met twee rondes te gaan uh, ja, werd ik gewoon, uh, gewoon uh, ingehaald. En dat was natuurlijk ontzettend jammer dat ze dan, uh, als je ziet dat de twee races voor je gewoon uh, heel veel gevochten wordt achter uh, je. En als je dat gewoon gebeurt, dan, uh, dan heb je veel meer kansen te slagen in dit soort situaties. En uh, ja, dat was gewoon jammer. Dan komt er nog die B-finale. Ja, ieder puntje is natuurlijk meegenomen. Op het laatste leek je nog wat te laten lopen. Ja, ik weet niet of je het gezien hebt. De mannen die bij mij in de in, in halve finale zaten, die konden in de finale uiteindelijk ook niks klaarmaken. Die 2-11 laag, die had er wel echt in gehakt en ik was gewoon niet hersteld. Dat was het, het was echt een vermoeidheid. Ja, het was echt een vermoeidheid. Maar dat kon je bij de twee mannen, bij de twee mannen in, in de A-finale ook zien. Lim, die kon niet meer in deinde. En Girard, Girard die kwam helemaal niet voor in het, in het woordboek van de finale. Dus, Jullie hebben elkaar een beetje opgeblazen eigenlijk. elkaar opgeblazen. Dat krijg je dan. Ja, en dan al met al, ben je niks opgeschoten, want je had die 500 meter dus al niet. Ja, wat resteert? Individuele afstand? 1000 uh, meter. Correct, en, uh, en een relay natuurlijk. En, uh, ik ben blij dat we hier met z'n vieren gewoon uh, gedaan hebben wat we moesten doen. Dat maakt het nog een beetje goed. Zeker, ja. Are you really feeling better? Cause I'm still on you.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 I've fallen way too deep But I'd rather be with you than be free Now maybe I just don't remember All your words and what they mean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 I've fallen way too deep But I'd rather be with you than be free me. And I'm just trying to dream Cause I don't wanna fail Till I wake up and find you None. Of this is real. Are you born? Oh, let me sleep, 'cause your love is like a drug to me. Nicotine, dat was chef-special. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uit in en een oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Het is de 28e speelronde van de Eredivisie. Het is half maart geweest. Volgende week gaat de zomertijd in, maar daar was in de stadions vanavond niets van te merken. Het is steenkoud. Min 3 graden, 0-0 de stand. Onwaarschijnlijk koud. Ik vind het altijd leuk met dit soort weer om te kijken wie hier allemaal met korte mouwtjes speelt. Nou, het zijn er niet heel veel. Mijn lippen bevriezen bijna en blijven aan elkaar vastplakken, zo koud is het. Het is heel koud, dat had ik nog niet gezegd, maar het voelt als een uh, graadje of uh, min 11. Straffe Noordoostenwind hier in het stadion. Het is ontzettend koud natuurlijk ook voor die spelers. Ach nee, ik zit hier in mijn korte broek, dus wat ja, gelukkig werden we her en der warm van wat doelpunten. PSV-VVV werd 3-0 naar ruststand van 0-0. PSV nam in die tweede helft afstand van VVV... door twee goals van Van Ginkel en één van Lozano. Dat gebeurde allemaal pas na de tweede gele... en dus rode kaart voor VVV'ers Zeuntjes. Hulp van de tegenstander of niet, PSV-coach Philip Koku... is blij dat de kater van vorige week... die 5-0 nederlaag tegen Willem II is weggespoeld.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 Ja, ik geef dat altijd aan. Uh, je moet in de wedstrijd blijven. Uh, geen onnodige gele rode kaart te pakken. Want dan weet je tegen PSV, uh, ja, dan, dan is die wedstrijd gespeeld. En dan, dan, ja, dan kan het vijf minuten duren of tien minuten. Maar uiteindelijk gaat die goal een keer vallen. Een rode kaart en drie goals. Wat valt er dan nog meer over die wedstrijd te zeggen? Misschien iets over het weer, Herving Lozano. Zeker, het is heel koud. Het is heel koud. Heerenveen tegen FC Utrecht eindigde in 2-2 na een ruststand van 1-1. Utrecht kwam op voorsprong, vong, voorsprong via Van der Marel. Torsby maakte gelijk en via Reza kwam Heerenveen uiteindelijk op 2-1. Vlak voor het einde deed Utrecht dan toch nog wat terug.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 Vitesse tegen Heracles, dat was niet zo'n feest. Dat werd 0-0. Doelpunten vielen er dus helemaal niet in Arnhem. De coach van Heracles, John Stegenman, heeft wel zijn bingo-kaart vol. Ja, ik denk niet dat we de meest boeiende wedstrijd van het seizoen hebben gezien. Verre van, denk ik. En dat vind ik wel een compliment waard. Daar zijn we wel in gegroeid. In dit soort wedstrijden die we normaal zo in balbezit acteerden, verloren we. Die nou, jullie professioneel hebben doodgemaakt eigenlijk. Ja, laten we het dan maar ophouden. Ja. Die clichés die kloppen dan toch? Ja, bingo. Ja, die kloppen inderdaad. Waar Stegenman de wedstrijd samenvat met een voetbalcliché, kiest Henk Frezer voor een poging tot een Cruiviaanse wijsheid. Doordat wij niet scoren, blijft de wedstrijd op slot. Ik denk, zo simpel is het, volgens mij. Ja, FC Twente tegen Willem II werd 2-2 na een ruststand ook hier van 1-1. Twee keer maakte FC Twente een achterstand ongedaan. Vlak voor rust deed Lamdat nadat Timikas Willem II op voorsprong had geschoten. Kort voor het einde zorgde Bijen voor de gelijkmaker... nadat Sol zijn veertiende goal van dit seizoen had gemaakt voor Willem II. Zo gebeurde er dus toch nog het nodige in deze wedstrijd. Een wedstrijd in de kelder van de eredivisie Een wedstrijd die Twente moest winnen wint de ploeg niet een puntje. Maar dat is eigenlijk niet genoeg voor de ploeg van de geplaagde Gertjan Verbeek. Maar dat gaat er niet voor zorgen. Neem dat maar van mij aan dat het rustig wordt in Enschede. Ja, want de onrust van de afgelopen week was nog merkbaar in de grolsvesten. Trainer Gertjan Verbeek voelde de gespannen sfeer ook. Maar hij laat zich niet zomaar kisten. Zijn analyse na afloop is even nuchter als altijd. Hij weet precies wat FC Twente nou met dat ene puntje opschiet. Nou, dat we van 18 naar 19 punten gaan. Dus een beetje een lullig antwoord. Maar wat, ja, wat schiet ik ermee op? Ja. Ieder punt is op dit moment meegenomen. Je zult er straks maar één tekort komen. En, uh, ik heb altijd een uh, vroeger een trainer gehad die op een gegeven moment zei: uh, Dat was Frits Korbach. Als je in je laatste wedstrijd uh, vier punten moet halen, dan, uh, dan wordt het lastig. Na de 5-0 zegen op PSV speelde Willem 2 opnieuw een goede wedstrijd. Onder Reinier Robbenmond. Dus het leverde echter maar één punt op. En dat zit hem niet lekker. Ja, ja, dat is eigenlijk in de kleedkamer ook. Je mag heel blij zijn met wat je laat zien. Maar als je hier niet doodziek van bent, van deze wedstrijd... dat je deze niet winnend afslaat, ja, dan, dan ben je niet geschikt. En dat waren de wedstrijden van, uh, gisteren, van vanavond. Uh, gisteren werd er gespeeld tussen Excelsior en Ado Den Haag. En dat werd opnieuw een slechte thuiswedstrijd voor Excelsior... want dat eindigde in één 1 de stand na voor veel ploegen 28 wedstrijden... is dat PSV nu 10 punten los is weer van Ajax. PSV heeft 71 punten, Ajax staat op 61... maar komt wel nog morgen in actie tegen Sparta. AZ is de nummer 3, staat 15 punten achter PSV en speelt ook morgen. Utrecht staat vierde, maar verzuimt wel om verder uit te lopen op de nummer 5. En het zou zomaar belangrijk kunnen zijn om vierde te worden dit seizoen... want als AZ de beker wint, dan heeft de nummer 4 rechtstreeks Europees voetbal... Feyenoord is de nummer 5. Vitesse staat 6e. Peck 7e. Ado 8e. Herakles 9e. Verzuimde ook om om hoger op te komen. Heerenveen verzuimde ook om hoger op te komen... staat nog steeds nu op de tiende plaats met 36 punten. Daaronder Excelsior, VVV, Groningen, NAC en Willem II... op plaats 15, die veilige plaats 15. Dan zit er een gat van zes punten naar Sparta... en daar weer twee punten onder staat FC Twente op de voorlaatste plaats. en zou na morgen laatste kunnen staan... als Rode JC, dat nu laatste staat, morgen zijn wedstrijd wint. Dat moet het dan doen... Morgenmiddag vanaf half drie uit bij NAC. Morgen zijn ook AZ tegen Groningen, Sparta tegen Ajax en PEC tegen Feyenoord. Dan nog dit. Mark Cavendish heeft aan zijn zware val in Milan Sanremo... slechts een gebroken rib, enkele kneuzingen en een beschadigde enkelband overgehouden. Hij reed tijdens Milan Sanremo in de finale op een splitsing. En hij stond al aan de start met een andere gebroken rib. Die voorjaarsklassieker werd trouwens gewonnen door Vincenzo Nibali. Langs de lijn is morgen terug, straks na 11. met het oog op morgen. Fijne avond nog. Of de Vries In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Artiesten in de herfst van hun carrière bijvoorbeeld. Of gemeenteraadsleden. Uh, ze zouden zich eigenlijk meer bewust moeten zijn... van dat ze de oplossingen moeten aandragen waar iemand om vragen. Iedereen die spreekt en de afgelopen week gesproken hebt... Dan, dan gaan we wel tien zetels halen, maar de realiteit is anders. Maak ik me echt totaal o. geen illusie over dat, dat mensen uh, weten wie ik ben. De zes ogen van de Vries... Deze week drie dierentuindirecteuren. Zometeen om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Huh? <hums> Ach. Om te stemmen heb je je stempas en ideebewijs nodig. Zorg dat je ze niet vergeet. Want elke stem telt. Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl. Weet je ja? Ik vind het dus wel lastig, hè? Want we mogen weer bijna stemmen. Yeah. Als je dit zo uit de context haalt... Mm. In of uit de context. Je wekelijkse update van het nieuws. Morgenavond, 5 voor 10, VPRO, NPO3. Zondag met Lubach. Zo, nu is iedereen tevreden. Dit zijn de verkeerde beelden, what the fuck?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 Nu te zien in de tentoonstelling A Wonderful Journey in Singer Laren. NPO Radio 1